Reputatiecoaching podcast nummer 110. Zelfs ik heb wel eens een pechgevalletje waardoor WordPress mij buitensluit en dus niet meer toelaat. Ik vertel er zo meer over. Sinds april vorig jaar biedt de ANWB de reviewservice voor garages onder de welluidende naam Garage Reviews. Leeft dit een beetje bij autogarages? Ik vertel het na mijn probleem met WordPress. Van Martin kreeg ik de vraag hoe een persoonlijk Google Plus profiel... hoger kan scoren dan een bedrijfspagina. Dus daar ga ik ook op in. En ook op het webinar dat ik gisteravond organiseerde over reviews. Gevolgd door een aantal tips voor originele bronnen... om reviews te vinden zonder ze te hoeven vragen. WhatsApp heeft 700 miljoen gebruikers wereldwijd... en ik sluit de podcast van vandaag af met een topic over een tool... die ik al maandenlang naar volle tevredenheid gebruik... voor het plannen en indelen van een groot deel van mijn werk...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 daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik in deze uitzending over heb, alsmede de afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Laten we dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ook ik heb eens een typisch pechgevalletje. Zo'n moment dat je denkt, waar heb ik iets fout gedaan? Afgelopen week onverkwam het me weer eens. Ik vertelde in podcast 109 al dat ik weer eens had zitten experimenteren met de performance van de website. Mijn doel is namelijk om ervoor te zorgen dat liefst elke pagina binnen 1 seconde laadt. Nu is dat voor mij op dit moment nog niet helemaal bereikbaar, maar ik kom goed in de buurt. De homepage van de site laadt in zo'n 0,7 seconden, terwijl achterliggende pagina's er nog wat langer over doen. Maar goed, ik had dus zitten experimenteren met de CDN-instellingen voor de plugin W3 Total Cache. CDN staat trouwens voor Content Delivery Network. Ik had een trial account aangemaakt op MaxCDN om te zien of dat mogelijk beter presteerde dan Amazon CloudFront. Dat ging allemaal goed en de site leek sneller te werken. Dus heb ik uitgelogd en kort na nieuwjaar heb ik niet echt ingelogd. Want zoals ik je vertelde had ik podcast 109 tussen kerst en nieuwjaar al ingesproken. Ik probeerde pas weer voor het eerst in te loggen op 2 januari. Toen bleek dat niet te werken. Ik wist zeker dat ik de goede gegevens had, maar toch was ik met al mijn accounts buitengesloten van de WordPress backend, Want elke login leidde zonder waarschuwing weer naar de loginpagina. Gelukkig kon ik met Safari wel inloggen en dat zette mij aan het denken. Ik had het idee dat het mogelijk aan cookies kon liggen, want ik maak bijna dagelijks de instellingen van Safari leeg voor mijn diverse experimenten. En ik realiseerde me dat ik een instelling bij de Max CDN configuratie had aangevinkt die betrekking had op cookies. Die zette ik uit, bewaarde de instellingen en maakte alle caches van W3 Total Cache leeg. Vervolgens kon ik zowel met Chrome als met Firefox gewoon weer inloggen. Phew, ik zag al allerlei scenario's voor me waarbij ik een backup moest gaan terugzetten, etc. Maar dat bleek dus allemaal niet nodig. Mocht jij ooit om voor jou onverklaarbare redenen buitengesloten zijn van je WordPress-site... verwijder dan eerst eens je cookies en probeer het nogmaals. Mogelijk lukt het dan wel. Anders zijn er verschillende artikelen op internet te vinden... waarin goed wordt beschreven wat je dan wel moet doen als het inloggen niet meer werkt. Tot zover mijn perikelen met het inloggen op WordPress. Mijn advies is altijd om het verzamelen van reviews te spreiden over verschillende sites. Daarmee moet je allereerst denken aan algemene directory sites die reviews ondersteunen en die gratis zijn zoals Google Plus, mijn bedrijf, telefoonboek, Wugly, Yelp, etc. Het is ook mogelijk om reviews te verzamelen op commerciële review-sites zoals Trustpilot, iComi, e klanten vertellen, Bueno en dergelijke. Daarnaast moet je natuurlijk reviews verzamelen op lokale review-sites zoals alle bedrijven in en andere lokale sites die ik hier niet allemaal wil noemen. Ten slotte moet je ook aandacht besteden aan het verzamelen van reviews op branche-specifieke sites. Die zijn er voor de zorg in het algemeen, zoals bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland en Independen, maar ook voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld tandartsbeoordelingen.nl voor tandartsen, leadingcourses.com voor golfbanen, fotografengids, zoever.nl voor hotels, ins.nl voor restaurants, enzovoorts. Zo biedt de ANWB al sinds 3 april 2014 de mogelijkheid om autogarages te beoordelen. Dat zij de waarde aan hecht, blijkt wel uit het feit dat ik een tijdje geleden zelfs een commercial op de radio hoorde van de ANWB waarin deze dienst werd gepromoot. Zo zie je maar eens te meer dat reviews niet meer zijn weg te denken uit onze maatschappij... en dat het belang ervan toeneemt. Natuurlijk was ik nieuwsgierig of mensen ook daadwerkelijk reviews hebben gepost... op amwb.nl slash garagereviews. Nu wonen wij op een bedrijventerrein waarop nogal wat autobedrijven zijn gevestigd. Dus zocht ik naar garagebedrijven binnen een straal van een paar honderd meter... om te zien wat ik daar zoal over kon vinden. Er bleken negen bedrijfsvermeldingen van acht garages. Eentje had namelijk twee vermeldingen, omdat hij een tijdje terug is verhuisd. Van de acht garages die ik heb onderzocht hadden een reviews. Eén garage had vier reviews, eentje twee en de laatste had er eentje. De reviews varieerden van één tot vijf sterren. De reviews die waren gepost varieerden van een one-liner van iemand die heel erg ontevreden was tot een hele verhalen van mensen die zeer positief waren en daarom een lovende review schreven. Ik was benieuwd of de lokale garagebedrijven er überhaupt van op de hoogte waren dat de reviews over hen zijn geschreven op onder andere dus de site van de AWB. Vaak is het niet weten waar er wat over je wordt geschreven riskanter voor een ondernemer dan wel te weten wat er wordt geschreven. Dus nam ik de proef op de som en ben de bedrijven langs gegaan om de bedrijfsleider of degene die gaat over marketing en communicatie of over internet te vragen of ze hiervan op de hoogte waren en of ze een actief reviewbeleid hebben. Dat was voor mij niet meer dan een rondje door de buurt en tevens een leuke mogelijkheid om eens wat veldwerk buiten de deur te doen. Ik had een drietal vragen opgesteld. 1. Was je ervan op de hoogte dat de ANWB aan jouw klanten de mogelijkheid biedt om reviews over jouw bedrijf te posten? 2, volg je wat er online over jouw bedrijf wordt geschreven? En 3, heb je een actief reviewbeleid? Met andere woorden, ben je actief met het verzamelen van reviews? Alle drie de bedrijven waren ervan op de hoogte, maar slechts eentje had de reviews bij de ANWB ook gelezen. Geen van de garages doen serieus moeite om te volgen wat er online over hen wordt geschreven en slechts eentje is actief met het verzamelen van reviews. Daarvoor gebruikt het bedrijf de dienst klantenvertellen.nl. Op die site zag ik dat het gemiddeld een 8,8 scoort uit 17 beoordelingen. Een hele goede score. De hoofdreden dat deze garage beoordelingen verzamelt is dat zij veel handel doet in occasions die ze natuurlijk ook online aanbiedt. En in die markt vergelijken potentiële kopers natuurlijk bedrijven online met elkaar. De overige twee bedrijven zijn voornamelijk gericht op reparatie en onderhoud. De reden die zij beiden gaven om niet actief met reviews bezig te zijn was dat ze al bijna te veel business hadden en ze niet verder wilden groeien. En de omvang van hun huidige business was voornamelijk te danken aan mond-tot-mond -mond reclame, de traditionele versie van reviews. Tja, dat kan natuurlijk ook een reden zijn om niet bezig te zijn met reviews. Maar ook al wil je als bedrijf niet verder groeien, dan kunnen reviews toch een goede indicatie zijn. Een soort van thermometer die aangeeft hoe jouw klanten, jouw producten en of dienstverlening beleven. Mede daarom is toch altijd mijn advies om in de gaten te houden wat er overal over jouw bedrijf wordt geschreven. Want er kan eens een moment komen dat iemand een negatieve review schrijft terwijl jij het niet in de gaten hebt. En zo'n situatie kan een enorm negatieve impact hebben op je business... waarvan je dacht dat je niet met reviews bezig hoefde te zijn. Martin vroeg mij via WhatsApp hoe het kwam dat zijn persoonlijke pagina... hoger scoorde in de zoekresultaten dan zijn bedrijfspagina. Hij stuurde mij een screenshot en ik zag al meteen wat de oorzaak was. Tussen de zoekresultaten stonden namelijk enkele posts uit Google+. Hoewel Google+, berichten geïndexeerd worden door Google... worden ze niet bijste vaak vertoond, zeker niet van Google+, accounts die nog vrij nieuw zijn. De oorzaak lag er dus in dat Martin ingelogd was op Google+. Dat kan een groot verschil maken met zoeken. Want als je zoekt terwijl je bent ingelogd op Google+, zoekt Google namelijk beduidend meer in je eigen Google-plus berichten en in Google-plus berichten van anderen. Veel meer dan wanneer je niet bent ingelogd. Soms zie je wel eens google berichten in de zoekresultaten als je niet bent ingelogd op Google+. Maar dat zijn meestal berichten van mensen met een grote mate van autoriteit of berichten die heel veel plus eens hebben ontvangen en of vaak gedeeld zijn. Gisteravond organiseerde ik alweer het vierde webinar in de serie Internet Marketing voor Fotografen. In dit webinar vertelde ik over reviews. Het is overduidelijk dat het belang van reviews toeneemt, want steeds meer mensen vergelijken bedrijven en dienstverleners online voordat ze een product kopen of een dienst afnemen. In dit webinar kwamen de volgende onderdelen aan bod. Wat zijn reviews? Waarom je reviews moet verzamelen? Waar je zoal reviews kunt verzamelen? Hoe je op verantwoorde wijze veel reviews verzamelt? En hoe je reviews zoal verder kunt gebruiken. Als je kijkt op Wikipedia vind je de volgende definitie voor recensie, het officiële Nederlandse woord voor het Engelse review. Recensie, ook wel aangeduid met de Engelse term review, is een kritische bespreking van een boek, film, televisieprogramma, computerspel, toneelvoorstelling, muziekuitvoering, enige andere culturele uiting of een ander product of andere dienst. In de wereld van internetmarketing vallen we dus meestal in het laatste deel, een ander product of andere dienst. De beschrijving op Wikipedia gaat verder. Een recensie bestaat meestal uit vier onderdelen. Als eerste de analyse, een bespreking van inhoud van het boek, de film enzovoorts. Als tweede de interpretatie, vervolgens de evaluatie, positieve en negatieve kritiek. En als vierde is het objectief of subjectief. Een recensie bevat dus een, liefst met argumenten onderbouwd, waardeoordeel over het culturele product. Daarnaast kan het besprokene in een ruimere context worden gesitueerd, bijvoorbeeld het oeuvre van een schrijver, ontwikkelingen in de literatuur, de tijdgeest... De voorstelling wordt beschreven of een korte inhoud van een film wordt weergegeven. Bij films en videospellen bevat de recensie over het algemene rapportcijfer of een aantal sterren, meestal 1 tot 5, om in één blik een algemeen oordeel te kunnen zien. Ook kunnen er voor bepaalde aspecten, zoals de grafische kwaliteiten bij een spel of het acteerwerk in een film, aparte cijfers worden vermeld met eventuele toelichting. Ook kun je in hetzelfde artikel op Wikipedia lezen over de effecten van een recensie. In diverse landen is het effect van een recensie, positief of negatief, onderzocht. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten... welke rol recensies spelen in de verkoop van bioscoopkaartjes. Uit hun onderzoek bleek dat recensies van grote mainstreamfilms... helpen bij het voorspellen van bezoekersaantallen, maar deze niet beïnvloeden. Grappig dat recensies dus de bezoekersaantallen bij films niet lijken te beïnvloeden. De vraag is alleen hoe lang geleden dat onderzoek is uitgevoerd, want tegenwoordig blijken recensies of reviews toch wel serieus invloed te hebben op de populariteit. Lees het aantal gasten bijvoorbeeld dat naar een restaurant gaat of het aantal aanmeldingen van nieuwe patiënten bij een tandartspraktijk. Voor het webinar van gisteravond had ik iets meer tijd voor alle voorbereiding. Dus heb ik de plugin Webinar Ignition gebruikt... die ik al meer dan een jaar ongebruikt op de plank had liggen. Met behulp van die plugin kun je in combinatie met bijvoorbeeld Google Plus Hangouts On Air... snel en eenvoudig professioneel oogende landingpages maken... die je in je WordPress blog toont... waardoor je je webinar meteen een heel veel betere presentatie geeft. En dat draagt weer bij tot een groter aantal kijkers. Ik had bovendien een introductievideo gemaakt waarin ik vertelde wat in dit webinar aan bod kwam. Dankzij webinar Ignition was die ook gemakkelijk op te nemen op de landingpage. Verder stelt de plugin je ook in staat om mensen zich op die landingspagina te laten inschrijven voor het webinar. Deze mailadressen worden automatisch toegevoegd aan je mailinglist op Aweber, MailChimp, iContact, SendReach... of om het even welke andere mailprovider je gebruikt. Daarnaast stuurt de plugin de mensen die zich hebben ingeschreven voor aanvang van het webinar korte herinneringsmails vanaf het door jou ingestelde e-mailaccount. Bij deze eerste webinar die ik via Webinar Ignition heb georganiseerd, leek er alleen op alsof de herinneringsmails niet op de juiste tijdstippen werden verstuurd. Daar moet ik nog even induiken. Het kan zoiets simpels zijn als een tijdzoneprobleem of weet ik wat. Met de plugin kun je tijdens het webinar vragen verzamelen en die tijdens of aan het einde van het webinar beantwoorden. En wat ook mooi is, is dat de plugin de replay van de opname een beperkte tijd online kan laten staan, inclusief een countdown timer. Zo kies ik ervoor om de video na afloop nog 24 uur online te laten staan. Daarna wil ik dat die verdwijnt. Dat regelt de plugin allemaal. Natuurlijk wordt de video niet verwijderd, maar hij wordt niet meer getoond. En dat is natuurlijk wezenlijk anders. Door deze uitgebreide functionaliteit is de plugin niet gratis. Maar dat is ook wel te begrijpen als je hoort en ziet wat er allemaal mogelijk is. Want wat ik je tot nu toe heb verteld, is namelijk nog niet eens alles wat de plugin kan. Je kunt er meer over vinden op de site van Webinar Ignition. In de show notes heb ik hier een link naartoe opgenomen. Omwille van de transparantie moet ik je melden dat het een affiliate link is. Dat wil zeggen dat ik een commissie ontvang als iemand de plugin via die link bestelt. Laat me weten als je eventueel interesse hebt in een Nederlandstalige instructievideo of demonstratievideo over het gebruik van de plugin. Meld dit onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl In het webinar vertelde ik waar je zo recensies kunt verzamelen. Daarbij maakte ik onderscheid in offline, eigen site of eigen omgeving, Algemene sites, zowel gratis als betaalde sites, lokale sites, branche-specifieke sites en eventueel een eigen app. Je hoeft natuurlijk helemaal niet per se online reviews te verzamelen. Het is ook goed om offline reviews te verzamelen. Zo kun je overal je oor goed te luisteren leggen en daar positieve opmerkingen uit oppikken. Zo hoor ik soms tijdens trouwreportages mensen onderling positief praten over onze werkwijze en ons voorkomen. En de foto's. Die opmerkingen probeer ik zoveel mogelijk te onthouden, zodat ik ze later nog weer eens kan gebruiken. Een andere manier om offline een beoordeling te krijgen die net een stapje verder gaat... is mensen mondeling naar hun mening vragen. Of je kunt kaartjes meegeven aan gasten, klanten of patiënten waarop ze hun mening kunnen schrijven. Daarbij moet je dan wel vermelden dat je ze mogelijk op je site of elders gebruikt. De reacties die je dan krijgt toegestuurd kun je prima op je eigen site vertonen. Maar ook online kun je creatieve recensies zoeken die mogelijk niet zo voor de hand liggen. Zo kun je eens kijken wat mensen schrijven in de reacties op bijvoorbeeld foto's op Facebook... Een dergelijke reactie kun je importeren op je website door hem te kopiëren, plakken of een screenshot te maken. Verder kun je ook eens zoeken in tweets of bij reacties op Instagram foto's. Helaas is het niet meer mogelijk om recensies voor een bedrijf op LinkedIn te verzamelen, maar natuurlijk kun je wel eens kijken wat mensen op jouw persoonlijke pagina hebben geschreven als recensie over jou. Laat het ook een subtiele hint voor je zijn om eens wat vaker op je eigen naam aanbevelingen te vragen aan mensen voor wie je iets hebt gedaan. Een aantal maanden geleden vertelde ik je dat gebruikers op diverse platformen... hun aanbevelingen, recensies of reviews ook weer kunnen weghalen. Daarom is mijn advies om ze te kopiëren met bronvermelding... naar bijvoorbeeld een Word-document of een document op spreadsheet op Google Drive. Op e-murs las ik dat WhatsApp inmiddels meer dan 700 miljoen actieve gebruikers heeft. Daarmee is het het op één na grootste platform na Facebook... dat natuurlijk ver over het miljard zit. En WhatsApp is zelfs ook van Facebook. Hierdoor is WhatsApp groter dan Twitter met 284 miljoen gebruikers en Instagram met 300 miljoen gebruikers bij elkaar. Maakt dit WhatsApp tot een soort van sociaal netwerk? Ja, in zekere zin wel. Mensen kunnen zowel individuen berichten en multimediale bestanden sturen... evenals naar afgesloten groepen. Dus er is een ma grote mate van sociale interactie tussen de gebruikers. Maar zie ik meteen mogelijkheden voor online marketing... om deze doelgroep van 700 miljoen of meer dan 700 miljoen te bereiken? Nou nee. Je kunt mensen tenslotte alleen toevoegen op basis van telefoonnummers. Als je ze in je contact hebt zitten. En ik heb niet het telefoonnummer van al die 700 miljoen mensen. Maar zal Facebook op den duur advertenties of andere vormen van marketing richting het WhatsApp-platform sturen? Ik verwacht het wel, maar de tijd zal het leren. Wel zijn er recentelijk twee leuke initiatieven op WhatsApp gelanceerd. De online voedingscoach en de klantenservice van de drogist.nl. Ten slotte heb ik een tip voor je. Eentje waar je zeker zo aan het begin van het jaar hopelijk echt je voordeel mee kunt doen. Zelf maak ik al maandenlang gebruik van Trello. Mocht je Trello nog niet kennen, het is een gratis online service waar je lijstjes kunt bijhouden. Nou nou, wat spannend en enorm nuttig hoor ik je denken. Of niet? Ik kan je vertellen dat ik zelf uitermate enthousiast ben over Trello. Want ik gebruik het voor een heleboel verschillende soorten lijstjes. Van onderwerpen voor te schrijven artikelen, tot boodschappen die ik moet doen, acties die ik voor bepaalde opdrachtgevers moet uitvoeren en actielijsten voor het gezin. Het mooie is ook dat er een app voor de iPhone en Android is... waarop je de lijstjes bij kunt werken. Recentelijk heb ik voor de kopen ook weer dankbaar gebruik gemaakt van Trello. Zo had ik via de browserinterface op mijn Chromebook lijstjes gemaakt... met de gerechten, de ingrediënten, links naar recepten, boodschappenlijstjes enzovoorts. In de diverse supermarkten en winkels streepte ik dan de boodschappen af... zodra ik die in de winkel had liggen. En doordat je de borden en lijsten kunt delen met anderen... was het voor mijn vrouw Suzanne ook mogelijk om eventueel boodschappen... die zij in een andere winkel deed op hetzelfde moment op dezelfde lijstjes door te strepen... zodat we niet per ongeluk twee maal hetzelfde kochten. Maar goed, boodschap is één ding... en niet de focus van de Reputatiecoaching podcast... noch van de bijbehorende website. Dus laat ik een beetje inzoomen op datgene... waarvoor ik Trello gebruik voor mijn commerciële werkzaamheden. Daarvoor wil ik eerst nog even kort duiken... in het conceptuele model van Trello. In Trello begin je dus maken van een zogenaamde organisatie. In eerste instantie bestaat de organisatie uit slechts één persoon... namelijk degene die de organisatie heeft aangemaakt. Jij dus. Binnen een organisatie maak je borden, vergelijkbaar met prikborden. In principe is een bord privé, maar je kunt het delen met anderen, zodat zij er ook toegang toe krijgen. Ook kun je organisaties en borden publiekelijk beschikbaar stellen. Op borden definieer je lijsten en in die lijsten maak je kaarten aan. Die kaarten kunnen heel veel verschillende soorten content bevatten. Ze hebben in elk geval allemaal een titel, maar verder kun je attachments of aanhangsels in een kaart zetten, links, een afvinklijst, bijvoorbeeld voor acties. En ook kun je aan een kaart een due date toekennen. Dat is de datumtijd dat er iets gebeurt of dat de taak op de kaart afgerond moet zijn of iets dergelijks. Daarnaast kun je meerdere verschillende labels aan de kaart hangen. En begin je nu een gevoel te krijgen bij wat ik probeer te beschrijven? Begin je mogelijkheden te zien? Binnenkort maak ik een instructievideo waarin ik precies laat zien hoe ik Trello gebruik voor mijn werkzaamheden. Met dit stuk over Trello kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach1.